10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Koten, bij wijk bij Duursteden, is de politie de hele avond al bezig met het onderzoek naar de twee lichamen die vanmiddag zijn gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om de vermiste broertjes, Ruben en Julian. In Koten is verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat is het laatste nieuws? Geen uh, ontwikkelingen hier. Uh, een uur geleden vertelde ik dat er een lijfwagen kwam aanrijden die daarna ook meteen weer vertrok. Ik zou goed kunnen dat diezelfde uh, rouwauto via een andere route terug is gegaan naar de plek van het onderzoek om uh, buiten het zicht van de camera's. Uh, ...in ieder geval daar de gevonden lichamen op te halen. Dat zou goed kunnen, de camera's worden net als de rest van de pers op afstand gehouden. Maar ja, de fotografen hebben lange lenzen bij zich en proberen toch alles in beeld te brengen. Dat is mogelijk een verklaring voor wat uh, daar gebeurde. Overigens zegt het nog helemaal niks over de identificatie of uh, de twee lichamen geïdentificeerd zijn. We hebben dat ook aan de politie gevraagd Gebeurt dat hier op de plek waar de lichamen zijn gevonden of ergens in een mortuarium. Dat kan allebei. De politie kon daar niks over zeggen. We kregen zojuist het bericht dat er om 11 uur een persconferentie zal zijn van de politie... waar waarschijnlijk wel meer informatie gegeven zal worden. Ja, het is nu al donker. Hè? Wat is jouw inschatting? Gaat dat onderzoek nog door in de Duitsernis? Ja, Zelfs als de lichamen geborgen en geïdentificeerd zijn... kun je je voorstellen dat er nog gezocht moet worden naar sporen... Zaken moeten worden veiliggesteld, dat het onderzoek dan nog niet is afgerond hier. In ieder geval heb ik de afgelopen uren geen bewegingen gezien van politie die zich terugtrok, van eenheden die vertrokken. Uh, de brand, een grote lamp in het witte tentje, daar op 150 meter afstand van de politieafzetting, daar waar de twee lichamen zijn gevonden. Wat dat betreft geen verandering. Ik zie niet uh, enige aanwijzing van opruimen of dat de politie hier uh, binnenkort klaar zal zijn. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Koten. Dankjewel voor nu. Zometeen NOS langs de lijn. Als er nieuws is over het onderzoek in Koten, hoort u het natuurlijk meteen. En anders over een uur dus die persconferentie van de politie. Het weer dan vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In Zuid-Limburg vallen enkele buien. In het noordwesten en westen kan motregen vallen. Morgen over eerst de bewolkingen valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan rond de 15 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het nog ietsje kouder.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 Ja, Goedenavond, de Limburgse voetbalfans mogen nog even de hoop houden... dat er volgend seizoen een club uit hun provincie op het hoogste niveau speelt. Ze zijn in de play-offs wel afhankelijk van Rodier SC, want VVV is het eredivisie-avontuur. Voor hen is het na vier jaar afgelopen. Toeschouwers hebben inmiddels het stadion al massaal verlaten, alsof ze willen zien... kijk, zoveel toeschouwers zijn er volgend jaar als we Eerste Divisie spelen. En de voorzitter, zag ik net lopen, Haai Berden, die de komende uren toch zeker bij Berden genoemd zal worden. Ja, hoe het verder moet in Venlo bespreek ik straks met de directeur van VVV, Hans Soentjens. De fans van Bloemendaal die vieren vandaag groot feest. Niet alleen werd de Europa Hockey League gewonnen, maar er werd ook afscheid genomen. Het scenario was al geschreven. Vandaag, 19 mei, afscheid van Teun de Nooijer met een Europese titel. We blikken met de record international natuurlijk terug op het, op het toernooi en op zijn carrière. In Engeland werd ook afscheid genomen. Sir Alex Ferguson zat voor de laatste keer op de bank bij Manchester United. Zijn uh, 1500ste en laatste wedstrijd en ook aandacht voor andere zaken natuurlijk in de Premier League a leak. En het kampioenschap was daar al lang beslist. In België gebeurde dat vandaag in het voordeel van John van der Brom. De coach van Anderlecht ziet zijn eerste seizoen in België... als een leerzame ervaring. Bij Anderlecht, net als bij Ajax, net als bij PSV... net als bij Feyenoord, staat altijd druk. En dat heb ik nu, als, als coach, heb ik dat voor het eerst meegemaakt. Was dat alles? Nee. Zij span crosser Etienne Baks vertelt straks over zijn rantree in Oekraïne. We bespreken met Bart Voskamp wat er dit week einde. En de afgelopen week allemaal is gebeurd in de ronde van Italië. Tot 11 uur is dit... En was langs de lijn. Eerst het voetbal. Roda JC moet het tegen Sparta Rotterdam opnemen in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie. Roda bereikte de derde ronde van de play-offs door af te rekenen met de graafschap na de 1-1 in Doetinchem werd het 6-1 voor eigen publiek. Grote man bij Roda. Wie anders dan aanvoerder Senarip Malki? Hij scoorde drie keer. Frank Wilaart, sprak met hem. Dat was uiteindelijk ontzettend duidelijk. Ja, nu we weten dat uh, we gaan naar de volgende wedstrijd tegen Sparta. En ja, het was een uh, heel uh, emotionele wedstrijd vandaag, zeker uh, in het begin, omdat we pakken heel snel de doelpunt tegen en, en ja, nadat uh, we proberen met goede mentaliteit om te pleven positief in de wedstrijd om helpen elkaar. En, ja. We zijn heel gewaarder op de rechterkant, omdat ik denk dat de drie doelpunten komen op de, deze kant van Martijn Montaigne. Die doet een hele goede prestatie ook vandaag. En ja, hele ploeg. En uh, ja, het resultaat is heel mooi met de supporters, met de sfeer. Is, uh, ze heel, moeten positief blijven en nu denken aan donderdag. Omdat uh, er is veel spelers met een uh, beetje problemen zijn. Uh, Frak de Mouja wil tamata, met veel blesseren. En we moeten denken met hele ploeg te doen en zeker de invalbeurt ook. Ze hadden heel goed gedaan. En ja, nu uh, alles kan gebeuren, worden we in de wedstrijd zeker uit dat we weten dat thuis we kunnen van iedereen winnen en moeten doen een positief resultaat uit. Ja, dat was tegen de Graafschap al behoorlijk moeilijk en dat zag je terug in het begin van de wedstrijd. De Opdracht was meteen duidelijk, druk zetten op de tegenstander en na 30 seconden waren jullie zo nerveus als wat wat gebeurde. er? Ja, pakken corners snel tegen en uh, vreedschap uh, onmiddellijk, ja omdat ja, het is een belangrijke wedstrijd is. Je weet nooit hoe de spelers uh, reageert. En, maar ja, nou, dat we moeten niet veel denken aan deze doelpunt. We moeten uh, denken aan uh, Sparta nu. Ja, Sparta uh, uit om te beginnen. Uh, voor lijfsbehoud eerst uit. Dus meteen weer uh, alle zijn op rood. Want gevaarlijk. Ja, we weten dat het niet een uh, slechte ploeg is, uh, Sparta. We hadden een beetje beelden ja. gezien. Uh, ze hadden gewonnen uitwedstrijden. We ja, moeten nu denken dat uit zeker uh, de nul oude dat is het belangrijkste. En, ja. en we weten thuis dat we hadden de kwaliteit en de hele seizoen, de laatste seizoen ook, dat we hadden thuis uh, tegen de grote ploeg uh, gewoon een uh, goede resultaten hebben gedaan. Ja, je hebt dat gehoord, hè? het publiek zei het al, Roda de RC degradeert nooit, dat is de opdracht. Ja, het is de 40 jaar dat we zijn in de Eredivisie en niemand wil degraderen. De spelers, de staf en de coach, iedereen gaat alles doen om te blijven. Ja, dat was uh, Malky van Rody JC. Dat is mag uh, uh, hopen op behoud in de eredivisie. Bij VVV kan het niet meer. Na vier jaar kwam er een einde aan het verblijf in de hoogste divisie. De Limburgers verloren ook de tweede wedstrijd van go Ahead Eagles. Het werd 3-0 voor de bezoekers. Volgend seizoen moet uh, VVV dus verder in de Jupiter League. Ik ga erover doorpraten met de uh, directeur van VVV, Hans uh, Soentjens. Goedenavond. Goedenavond. Nou, is die goed eigenlijk? Maar wie? Is die eigenlijk wel goed, die avond? Uh, nee, die avond is niet goed als je uh, een aantal uren geleden gedegradeerd bent. Nee, ik kan me iets maar voorstellen. Kunt u uh, de gemoedstoestand van uh, u en uw bestuursleden omschrijven? Ja goed, uh, iedereen is natuurlijk uh, teleurgesteld. Uh, uh, nu het een feit is dat we gedegradeerd zijn. Uh, helemaal onverwacht komt het natuurlijk niet als je de voorgaande twee seizoenen... Uh, op een nippertje. Uh, weet het nippertje je hebt weten te handhaven, dan hou je natuurlijk in je achterhoofd rekening dat het ook een keer fout kan gaan. Ja. Dus u heeft daar al een beetje rekening mee gehouden? Uh, in het achterhoofd of ook bestuurstechnisch gezien? Nou, we hebben de uh, uh, begroting voor het komende seizoen uh, nagenoeg klaar op uh, zowel eerste als eredivisieniveau. Ja. Dus we hebben ons daar wel op voorbereid. Nou, wat voor gevolgen heeft het dan financieel?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 Ja goed, alle contracten worden gerespecteerd, maar in een positie zoals TVV uh, heb je er in ieder geval rekening mee gehouden... dat in alle contracten uh, rekening wordt gehouden met een salaris op eredivisieniveau en een salaris op eerste divisieniveau. Hm. Nou is het uh, volgens mij zo dat u plannen had om een uh, nieuw stadion te gaan bouwen. Uh, ik kan me voorstellen dat als de begroting omlaag wordt dat dat misschien ook een probleem gaat worden. Ja goed, de, uh, wij hebben nog steeds het voornemen om uh, straks als, uh, als hurende partij in een nieuwe voetbalaccommodatie te gaan spelen, een multifunctioneel uh, stadion. Dat was de bedoeling en dat was ons beleid ook opgericht de afgelopen jaren om dat uh, in gebruik te gaan nemen in 2013-2014. Helaas is daar uh, een... een, een, een een, een, een tijdsprobleem uh, ontstaan. waardoor wij nu. Uh, over, uh, op zijn vroegs over drie jaar. in een nieuwe accommodatie kunnen gaan spelen. Hmm. Dat betekent dus nog drie jaar. dat wij. Uh, uh, uh, zouden moeten overleven in de Eredivisie. En uh, dat het moeilijk is. dat, uh, dat hebben, we, hebben we bewezen. En, uh, maar het, het, uh, het, het, het. is niet zo dat daarmee. de ontwikkeling uh, in gevaar komt. We hebben ook daarin steeds rekening gehouden. dat wij wel eens in dat stadion moeten gaan spelen op het moment dat we niet meer in de Eredivisie spelen. Dus ja. dat gaat gewoon door. Ook daar hebben we weer rekening mee gehouden. U zegt drie jaar overleven in de Eredivisie, dat snap ik even niet. Nou goed, uh, tussen nu en, uh, en over drie jaar een nieuwe accommodatie uh, betekent dat we weer op deze manier uh, zouden moeten overleven zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Aha. En dan hou je er ook rekening mee dat het een keer fout kan gaan in die, in die jaren. Ja, duidelijk. Um, even terug naar de uh, personele uh, zaken, om het maar zo te zeggen. Uh, de trainer, Ton Lokhoff, um, of hij wel of niet blijft, dit zijn hij er vanmiddag zelf over. Ja, ik heb nog een, uh, ik heb nog een jaar contract. Ik, uh, ik zeg vorig jaar... Blijven we erin. Het was feest. Ja, dan wil ik nu niet zeggen van nu, nu verliezen we dus... Uh, nee, dat, uh, Hoe vervelend dat ook is, zeker nu net na een wedstrijd. Maar ook dat hoort erbij. Blijft Ton Lokhoff trainer van, uh, van VVV? Nou, uh, Ton heeft een uh, doorlopend contract tot het eind van het volgende seizoen. En zoals ze juist al gezegd, uh, wij respecteren contracten. Dus hij blijft gewoon de trainer van VVV, ook volgend seizoen. Hij ja. heeft dat zelf ook uitgesproken dat hij dat uh, graag wil blijven doen. Nou, mooi. Zet het op één lijn. Nee, dat is een vraag eigenlijk meer. <laughs> ja, nee, maar daar uh, dat, uh, ben ik het helemaal mee eens. En uh, daar gaan we oefenen uit. Ja, nee, maar u heeft hem gesproken. U heeft hem ook gevraagd, wil je het wel doen volgend jaar? Nou, u zult begrijpen dat, uh, dat om, als om uh, kwart over vier, half vijf... Uh, de degradatie en feit is... Dat je niet alle minuten met elkaar op de tafel gaat om dit soort dingen te bespreken. We gaan eerst eens eventjes een aantal dagen nemen om deze, deze teleurstelling te verwerken. En dan gaan we dus met elkaar verder kijken hoe wij het volgende seizoen proberen weer een gooi te doen hm. naar een promotie naar de Eredivisie. Ja, duidelijk. Maar ik vroeg het eigenlijk omdat u zei dat u in de contracten al rekening had gehouden met verschillende scenario's. Dus dat kon ook zijn dat u dat bij de trainer had gedaan. Uh, nee, dat hebben we niet. Nee. Um, tot slot, stel nu dat Roda er komende week ook uitvliegt. Hoe desastreus is dat voor het voetbal in Limburg? Nou goed, we weten al met z'n allen dat uh, het betaald voetbal in Limburg uh, tot de risicogroep behoort. En ik mag hopen dat, uh, dat deze provincie een eredivisieclub houdt. Dus ik hoop van harte dat uh, Roda in de eredivisie blijft. Ja, maar als dat niet zo is... Ja goed, dan zal ook Roda uh, samen met VVV uh, en de andere Limburgse clubs... met elkaar moeten gaan strijden om uh, weer snel terug te komen op het hoogste niveau. Nee. Het uh, voordeel van dat nadeel is overigens dat we wel heel veel derbies in deze provincie krijgen. Ik en wou het dit zeggen. Mooi. Ja, Zo kan je het ook, ook zien. Zo kan je het ook zien. Goed, ik, ik dank u vriendelijk. Uh, ja, de, de, ik ga het toch sterkte wensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat VVV er wel weer wel van opkomt. U ook, denk ik. Ik ben ervan Overtuigd. We gaan er weer vol in land tegenaan. En we zorgen er weer voor dat we terugkomen. Zo is het. Dank u wel. Directeur Hans Suntjes van uh, VVV. Go Ahead gaat dus verder in de playoffs. Tegenstander van de Eagles in de derde ronde van die playoffs is Volendam. En dan gaan we een treedje hoger naar de promotie promotiedegradatie... Uh, Playoffs, gaan we naar de play-off voor een Europees ticket. De clubs uit het noorden moesten daarin afhaken vandaag. Groningen vloor van Twente en Heerenveen moesten buigen... zoals mooi mooiheid voor Utrecht. Heerenveen-trainer Marco van Basten kan dus de balans opmaken... van zijn eerste eredivisie seizoen bij Heerenveen. Ja, ik denk dat wij de doelstellingen hebben bereikt. Uh, we zijn bij de, bij de eerste acht gekomen. We hebben play-offs gespeeld. En uh, ja, als je zag hoe wij het seizoen zijn gestart... dan is dat denk ik uh, gewoon positief... En uh, ja, als je dan ook in oogschade neemt dat wij de hele voorhoede hebben moeten verkopen... dat hebben moeten herstellen, dan denk ik dat je op zich tevreden kan zijn. Voelt het ook leuk als je terugkijkt? Ja, er waren leuke momenten bij, mooie momenten bij, moeilijke momenten bij. Ja, dat is, er zit natuurlijk alles in in zo'n seizoen. Dus uh, ik heb het met name als uh, zeer uh, leerzaam uh, en interessant uh, ervaren. Ja, wat nou uh, de voorhoede verkopen dreigt weer, voor zover het niet al gebeurd is... Um, heb je dat nog gezien? Of zeg je, nou ja, misschien moet ik het maar bij één jaar later. Speelt dat wel eens door je hoofd? Nee, kijk, ik zit ook in een, uh, in een, in een ontwikkelingsfase. Ik bedoel, uh, ja, trainer zijn is natuurlijk best een, uh, een, een uh, ervaringsvak. Dan moet je gewoon uh, veel meters maken. En, uh, ja, ondertussen moet je proberen te presteren. En ondertussen moet je het ook een beetje naar je zin hebben. En, <laughs> dat is uiteindelijk hoe uh, het allemaal een beetje in, in elkaar moet steken. Je hebt het nog wel genoeg naar je zin om gewoon na de zomer weer fris en fruitig in Heerenveen aan de slag te gaan? Ja, dat wel. ja absoluut. Ja, ja. En dan, dan maak je ook geen zorgen over, nou, ziet weg. En dan gaat Vin Bogerson waarschijnlijk weg. En dan gaan er nog één of twee de deuren uit en dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja. Nou ja, goed, dat is wel een beetje wat er in Nederland overal gebeurt. Dat gebeurt in Utrecht. Het gebeurt bij Ajax, dat gebeurt bij, uh, bij alle clubs. En... Dat is inherent als je he, de positie van de Nederlandse club ziet. Uh, waar je staat en wat er financieel mogelijk is. Ja, het is veel verkopen en dan weer opnieuw met jeugd of andere spelers uh, het proberen op te vangen. En dat is ook weer de kracht van Nederlands Nederlandse voetbal. Want als je ziet dat er elk jaar toch weer nieuwe talenten en nieuwe goede voetballers opstaan. Dan uh, ja, wordt het uiteindelijk altijd wel weer uh, opgelost. Lekker vakantie. Ja, Ja. Is ook leuk, ja. Marco van Basten was dat in gesprek met Bas Tigelaar. Hij blijft bij Heerenveen. Marco van Basten, hè? Bas Tigelaar blijft gewoon bij de NOS. Groningen-trainer Robert Maaskant is wel op zoek naar een nieuwe club. Zijn uh, contract bij Groningen werd niet verlengd in goed onderling overleg. Maaskant gaat met een goed gevoel weg. Nou Ja, goed. De doelstelling is behaald met Groningen. We hebben het uh, ook vandaag weer weer bijna geflikt. Uh, wat dat betreft kijk ik goed terug uh, persoonlijk en. Uh, Groningen is een, is een mooie club, maar ik denk niet dat het het goede moment was voor mij om daar te zijn. Ik heb er alles uitgehaald. Eh, enorm veel energie in gestopt. heeft eh, heel veel gekost dit jaar eh, voor, voor, voor de trainer. En, eh, dus ik ga even lekker op vakantie nu. En dan? Dan gaan we weer een mooie andere club eh, proberen te leiden. Welke club? Dat ga ik je nog niet vertellen. Binnenland of buitenland? Uh, ik sluit nog niks uit. Dus, in de Nederlandse competitie zou kunnen... Uh, ja, tot gisteren. Vraag een beetje door, Robert. Ja, tot gisteren dacht ik van niet, maar wie weet? Vitesse? Ik weet het niet. Ik ga het zien. Robert Maaskant tegen Jan Roels. Groningen gingen dus uh, de Zuid tegen Twente. Twente neemt het in de finale ronde van die play-offs voor een Europa League ticket op tegen Utrecht. Donderdag spelen die clubs hun eerste wedstrijd. OCK in de USA, John Cooker Mellon Camp. Het is tien voor half elf. U luistert naar NOS langs de lijn, de Ronde van Italië. Daar zijn de renners in de berg aangekomen. Nou, dat hebben ze geweten ook. De etappen van dit weekende. Uh, allebei trouwens... werden ingekort vanwege het slechte weer. Maar er gebeurde deze week nog veel meer in de Giro. We gaan erover praten met uh, Bart Voskamp, oud-render, wieler, analist. Goedenavond. Um, dit soort uh, omstandigheden, hè, zoals we nu hebben gezien met die sneeuw en die hagel, ingekorte etappes enzovoort. enzovoort. Heb jij dat ooit meegemaakt ook? Ja, we hebben het vorige keer volgens mij over gehad. En ik zat net toevallig terug te denken waar het was. was ook in de tour ergens eind jaren negentig. Toen is er ook een kol geschrapt, omdat daar stond storm ja, en er lag 10 ja, centimeter sneeuw. Dus ik heb het één keer eerder meegemaakt. Maar ja, ja. dit jaar is het een beetje een trend om, uh, om koersen in te korten en af te lassen. Ja. Uh, wat voor een invloed heeft dat op mijn redder? Als dat gebeurt. Want je ja, hele koers verandert eigenlijk? Ja, het is een beetje dubbel voor degene die uh, wat minder bergop zijn of ziek zijn of, of, uh, of eigenlijk niet zoveel te zoeken hebben. Ja, die zitten meer te duimen van ja, gooi die hele maar uit, want ik zit niet te wachten op de bergen. Terwijl degene met goede benen en nog een nog willen aanvallen, dus bijvoorbeeld de Colombianen, ja, die zullen toch wel echt hopen dat die bergen erin blijven. Dus. Mm -hmm. En voor mij als kijker en wielerliefhebber en een heleboel met mij waren, waren blij dat er vandaag toch een, een kol op gereden werd. Ja, dat gebeurde gisteren ook wel, maar toen konden de vliegtuigen nee, niet heb, en konden Ik heb twee uur naar uh, allerlei uh, geleuten <laughs> van een aantal mensen zitten luisteren is er ook heel interessant en je hoopt elke keer beelden te krijgen... en dan heb je eigenlijk maar een koers van, van 500 meter in zicht. Maar goed, dat maakt het des te spannender... want dan heb je wel een echt een mooie apotheose natuurlijk. Ja, ja, dat is ook zo. Um, Nibali, leider in het klassement, voorsprong 1.26 op Cadell Evans. Is dat een juiste afspiegeling van uh, zoals jij denkt dat het nu is in het peloton? Ja, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk wat, wat tijd in de tijdrit gepakt, sowieso. Uh, Nibali heb je Nibali, Nibali ja, ja. is de, veruit de sterkste. Nou ja, goed, je kunt verwachten of, of Evans of Uran nog een keer een beetje aanvalt. Maar ja, die staan toch wel op respectabele afstand. Dus als er iets zou moeten gebeuren en er zou overhoop gegooid moeten worden... ja, dan zal er een hele vroege aanval geplaatst moeten worden. En anders zie ik hem uh, ja, toch wel uh, redelijk makkelijk naar, uh, naar het ros, uh, naar de finish toe rijden. Maar ja, goed. want je, veel aanvallen verwacht je ook komende week uh, ja, misschien Jawel, wel een die beetje, verwacht maar... ik zeker wel. Er rijdt, er rijdt een klein legertje aan Colombiaan... Die doen het tegenwoordig weer heel goed. Dus daar hoop je een mm. beetje vuurwerk op. Maar ja, die staan alweer te ver achter. Precies. En vandaag zag je ook dat iedereen wacht tot de laatste twee kilometer. Ja, en dan uh, pak je geen tijd meer. De Nederlanders, die moeten we er ook even uitpakken. We hadden goede hoop met Geesink dat het allemaal uh, eindelijk een keer goed zou komen. Ja. Ik, ik eigenlijk ook. Ik heb vorige week nog gezegd... ik denk van ik de kans om op het podium te rijden... Op een, in een grote ronde is dit jaar natuurlijk uh, groot aanwezig. Maar ja, hij heeft, uh, hij heeft uh, of de kou niet goed verteerd... of de steile klim, of zijn benen waren niet goed. Ja, vul het maar in. Uh -huh. Maar het resultaat is in ieder geval dat uh, hij uit het uh, klassement geknikkerd is. Maar wat hij vandaag liet zien, uh, vond ik wel weer echt fantastisch. Uh, toch veerkracht getoond. In het verleden in de Tour wel eens een beetje de kop laten hangen, vond ik. En vandaag ging hij uh, op de Telegraaf in de aanval. Het mislukte weliswaar, maar hij heeft in ieder geval uh, laten zien... dat hij karakter heeft... Ja, Precies, karakter getoond. Hij zei, Hij twitterde ook zelf. Nou, vandaag in ieder geval beter dan gisteren. Ja, nou, dat is dat heel wel een beetje de indruk dat er een cynische ondertoon in zat hoor. Want gisteren was het natuurlijk niet veel, nee. Maar ja, goed, uh, kijk, we hebben gezien: ja, hij kon gisteren gewoon niet beter, werd omringd door zijn ploegmaten. Die hebben hem een beetje half naar boven geholpen. Maar uh, ja, vandaag was het wel koud, maar het was droog. Dus dan, dan blijft je lichaam warm en dan doet hij toch al beter mee. Maar ik vind dat ze een goede omslag hebben gedaan, Blanco. Want ze gaan nu voor de aanval in het verleden, was het volle gevolgen en erbij blijven. En nu gaan ja. ze aanvallen, dus ik, ik mag dat graag zien. Zou je ook kunnen zeggen dat heb ik gisteren in sport volgens mij ook al zodanig gezegd. Ik zei, nou, je kan, wel, je kan het heel negatief benaderen, maar je kan ook zeggen... dat hij in zulke omstandigheden... slechts vier minuten verliest. <laughs> of is dat te, te, te nou ja, positief nou ja, nou ja, Kijk, als je, als je het kaliber Robert Geesing bent... en uh, je rijdt binnen de plankenploeg als kopman... en uh, je hebt de inzet om, uh, om een etappe... Of, of in deze ronde in de, op het podium te rijden... dan is vier minuten gigantisch veel. Maar ja, aan de andere kant is het misschien nu wel een keer het moment om uh, zich te gaan bezinnen op zijn toekomst... en kijken van wat kan ik en wat wil ik en uh, waar kan ik nog uh, iets, iets mee winnen. Ik denk niet in een klassement, tenminste niet in de grote rondes, maar wel als afvallend rijdende renner. Nou, had hij zeker nog een keer etappes kunnen winnen. Want ja, hmm. Stel je voor dat je over tien jaar zegt, ja, ik, heb altijd, ik ben altijd keer zevende, tien in de klassementen geweest. Dat is hartstikke mooi. Maar ik denk dat hij ook nog wel een keer hier of daar een mooie koninginrit wil winnen. Jij denkt dat Gezing klaar is als klassementenrenner? Nou ja, hij zal tegendeel moeten bewijzen. Maar zoals het er nu voor staat is het gewoon echt een supergoede renner. Maar ik denk dat hij voor een, een, een top 3 gewoon tekort komt. Het zal juist de een keer kunnen voorkomen dat hij misschien op het podium rijdt... in de Ronde van Spanje een derde. Maar ik denk dat hij zich ook meer moet gaan richten op etappes. Wie moet dat tegen hem gaan zeggen? Nou ja, ik denk dat hij dit tegen zichzelf moet gaan zeggen. Hij is degene die, die dat moet doen. En ploegleiding uh, kan dat wel zeggen. Maar uiteindelijk moet je zelf in de spiegel uh, kunnen kijken. En je zegt, uh, nou ja, zoveel jaren, waar sta ik? Waar wil hmm. ik heen? En dan denk ik dat het gewoon eerlijk is om te zeggen... van: Nou, ik, ik, ik ben een goede klimmer en ik kan ritten winnen. Maar een uh, grote ronde winnen of een podium zal moeilijk worden. Is dan bijvoorbeeld een moment, zo, zoals na de Tour... Is dat dan een, een, een moment om dan tegen jezelf te zeggen aan het einde van dit jaar, van nou, volgend jaar gaan we het anders doen. Nou, ik denk dat... Ga ik, denk ik voor het WK bijvoorbeeld, of ik ga voor uh, individuele wedstrijden? Ja, kijk, hij heeft natuurlijk nu ook bewust de klassiekers laten liggen. Hij is op hoogtestage gegaan om, uh, om op het podium te rijden in de Giro. Nou, dat, dat is niet gelukt. Nou ja, dan moet je inderdaad kijken van, wat ga ik in de Tour doen? Ga ik het op dezelfde manier doen? Of ga ik toch eens kijken van, ik wil een hmm. keer voor een, uh, voor een etappe gaan? Zijn er uh, lichtpuntjes... Nou ja, Nederlandse Nederlands wielrennen. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk we worden ook op andere fronten gereden. En Theo Bos die wint wel een rit in de ronde van Noorwegen. Maar goed, daar word ik niet echt heel warm van. Ik vind het super knap dat hij de doet zijn ritten mee pakt, hè, Maar we kijken toch naar de grote wedstrijden. Nu naar de Giro. Kelderman. Kelderman die doet het natuurlijk heel goed. Heel goed aangegeven. Die, uh, ja, die, die, die, die zit eigenlijk niet ver weg van, uh, van wel zo'n rit te winnen. En uh, als hij eventjes attent was geweest op de voorlaatste klim. Of het eerste klim waar de koers eigenlijk begon. Waar, uh, waar, uh, waar, uh, waar leeuwen of, of waar. Uh, Gezien? Uh, nou, dan ben ik hem even kwijt. Ik weet ook niet wie je bedoelt. <laughs> Dank je. Maar Westra mee zat. Kijk, als hij daar mee zat, dan had, was hij heel ver gekomen. Kijk, hij heeft hele goede benen. En van zulke momenten moet je het hebben. Hm. Um, als we naar de afgelopen week kijken... dan valt ongetwijfeld op dat Bradley Wiggins... Uh, in één keer uh, uh, niet zijn beste benen laat zien, om het zo te zeggen. Hij stopt. Gezondheidsklachten, dat is het excuus. Zit er wat achter? Ja, dat hij de ronde niet meer gaat winnen. En dat hij eigenlijk voor Spekker mee aan het rijden was. En uh, er komt nog een tour aan. En uh, ja, daar ben ik er heel benieuwd naar. Hoe dat uh, straks met Froem en Wiggins in de tour gaat. En die zullen er, denk ik met twee kopmannen uh, gaan vertrekken. Hm. En dan uh, na een weekje of anderhalve week kijken van... ja, wie staat er het beste voor? Ik denk dat Froem er niet blij mee is dat hij is afgestapt. Nee. Nee, denk je echt dat het gezondheidsklachten zijn... of is het puur van, nou, ik zie dat ik niet meer kan nee, winnen? Nee, dat is gewoon een, een, een, nu, re, een reële afweging geweest. Hij heeft gewoon zoveel tijd verloren in, in de afdaling, in de regen. Die heeft gewoon de weersvoorspellingen gekeken. Die denkt, dat gaat niet goed komen de nee. komende weken. Nee. En wil ik van de Tour nog wat, wat maken... en daar een, een goede voorbereiding uh, naartoe maken... ja, dan stap ik gewoon hier af en dan kijk ik naar de Tour. Maar we hebben toch uh, Wiggins en Froome al gezien in de Tour. Het, het beroemde moment dat, dat Vroom uh, van hem weg kan rijden... en dat hij denkt van, nou ja... Ik mag niet. Ik mag niet. Ik hou mijn benen stil. Dus ja, ik daarom, doe de handrem erop. Daarom, ik kijk er nu al naar uit. Wat, wat gaan dan de stalorders worden? Ja, Vroom is natuurlijk nu echt weggezet. Jij bent de kopman van de Tour. Maar ja goed, als je Wiggins heet en, en jouw ronde van Italië valt tegen. Ja, wat ga je in de, in de Tour doen als je denkt ik heb goede benen? Ja, dan ga je ook voor de winst, lijkt mij. Het zijn toch twee sportmensen. Dus nou, daar, daar heb ik wel zin in om naar te kijken. Ja, maar als al is uitgesproken dat Vroom de kopman is bij de Tour... dan ben je natuurlijk niet sterk als je daarop terugkomt. Nou Ja, goed. Wat, ma wat, wat maakt het uit als je in afloop toch die ronde van Frankrijk voor de tweede keer wint? Uh, kijk, de sport, de sport ja, is ja, natuurlijk ja. keihard en, ding, en, en er worden geen cadeautjes weggegeven, niet op dat niveau. Nou, nou we gaan het zien. Het is uh, het, wordt een moeiende toer. Al, al is het alleen maar vanwege uh, die, uh, die twee in, uh, in de Skyploeg. Ja, um, er was overigens wel succes in de ronde van Noorwegen. Uh, wat betreft die Skyploeg, begreep ik. Was het uh, ja, ja, ja, van Hagen, ja, Hagen, ja. een die, uh, die heeft uh, die heeft eindelijk weer eens een keer gewonnen. Die, die had in het voorjaar een hele mooie trainingsstage, hoogtestage gedaan... om klassiekers te presteren. Nou, daar is hij die, is die toch door de mand gevallen. Denk ik Dat het hele systeem van die hoogtestage is een beetje achterhaald voor de klassiekers. Tenminste, dat was nieuw van Sky. Is niet gelukt en hij weet nu de Ronde van Noorwegen zijn eigen land. Dus hij zal wel een beetje gelukkig zijn. Ja, overigens in die Ronde van Noorwegen... je kwam net aan, je had een, je had een filmpje van een toch wel opmerkelijk incident... dat ik de luisteraars vooral kan aanraden even op te zoeken op internet... Wat, ja, is, wat is er gebeurd? Nou ja, het, het, het filmpje is dusdanig kort en het is in het Noors. Dus ik kan er niet veel van maken. Maar ik zie dat een renner verhaal komt halen... bij een, bij een andere Belgische renner van, van Vlaanderen. En die is daar niet van gediend. Dus die, die, die, die geeft eigenlijk een hoek van, ja, sodomiet erop. Ja, en die, die, diegene die verhaal kwam halen, die ging, die ging behoorlijk onderuit. Ja. Gelukkig niet, niet met erg, dus we kunnen erom lachen. Ja, inderdaad. Het is erg, erg vreemd om te zien in ieder geval. Het gebeurt niet vaak. Het veel. gebeurt niet vaak. Goed, um, nou, je gaat je verheugen op een mooie... Giro-week weer? Ja, zeker. We hebben nog uh, een, een, een klimtijdritten uh, voor de boeg. Maar goed, uh, Nibali die is daar herenmeester in. Nou, dan hebben we nog twee, twee zware ritten met de Cavia, Stelvio de Mortirolo. Nou, dan ben ik benieuwd wat de Colombianen doen. Want het, dat moet strijd geven, dat kan je en de hoop, Ik hoop dat het droog en warm is, waardoor uh, toch meer mensen gemotiveerd raken... en er misschien een collectieve aanval komt. Dankjewel. En tot volgende week. Zondag. Zondag. Ja. Nee, uh, zondag. Goed. Het is uh, precies uh, half elf op uh, 20 seconden na. Je luistert naar Radio 1. Over een half uur geeft de politie in Utrecht een persconferentie. Dan zal er meer duidelijk worden over uh, de twee lichamen... die eerder vandaag zijn gevonden in Koten bij, uh, bij Duursteden. Karin Albers is in Utrecht waar de persconferentie zometeen uh, wordt gehouden. Karin, uh, de grote vraag is natuurlijk... of het om de twee vermiste broers uit Zeist gaat. Uh, weet jij daar al meer over? Nee, dat zullen we echt moeten afwachten tot 11 uur. Tot het moment van die persconferentie. Um, dus ja, het is natuurlijk de grote vraag voor iedereen. Want vandaag was toch wel echt een doorbraak in het onderzoek... toen dat bericht kwam dat er twee lichamen waren gevonden. Uh, twee weken zijn ze nu zoek. Bijna twee weken. Um, de jongens. En om half vier, nee half drie vanmiddag was er een wandelaar in Koten die dus een lichaam heeft gezien in een sloot bij een uh, duiker die heeft de politie gealarmeerd en toen de politie ter plaatse kwam hebben die een tweede lichaam daarbij gevonden Nou, vanaf toen is natuurlijk het, het onderzoek uh, uh, van start gegaan De verrezen daar in Koten tenten Der, um, er uh, zijn forensische rechercheurs bezig. Er is een hondenbrigade bezig. Allemaal om sporenonderzoek te doen. En nou ja, alles uh, zoveel mogelijk helder te krijgen. Uh, waar het om gaat, wat er is gebeurd. En natuurlijk wie het zijn. Um, straks dus die, die persconferentie. Um, uh, even terug naar het onderzoek in Kooten. Heb jij de indruk dat het uh, helemaal klaar is daarom? Dus is afgerond? Nee, ik heb net met mijn collega Matthijs van der Wiel even gesproken. Die staat al uh, de hele avond in Koten. En vanaf de plek waar hij ziet, uh, staat, uh, kan hij zien... Nou ja, zijn er geen tekenen dat ze de tenten aan het afbreken zijn of wat dan ook. Hij ziet nog lichten, dus het lijkt erop dat daar het onderzoek gewoon nog uh, gaande is. Um, wel zag hij om negen uur vanavond een uh, lijkwagen... Dus uh, het is mogelijk dat de lichamen daar inmiddels zijn weggehaald. Goed, is mogelijk, weet ik niet zeker. Maar het onderzoek gaat daar in elk geval nog wel even door. Goed, dankjewel. Voor nu zometeen om 11 uur, dus die persconferentie. die wij zullen uitzenden hier op Radio 1 vanzelfsprekend. We houden u op de hoogte. Uh, dient ten gevolge uh, wordt het uh, nieuwsbulletin van 11 uur iets naar voren gehaald. Dus het zal rond tien voor 11 zijn, zo ongeveer. dat het, uh, het nieuws van 11 uur op deze zender zal worden uitgezonden. Goed, terug naar de sport. Naar uh, Tunde Neuer. Hij heeft in stijl afscheid genomen van het uh, internationale hockey. Met Bloemendaal legde hij opnieuw beslag op een prijs. De Euro Hockey League. Het Belgische KHC Dragons werd met 2-0 verslagen. En toen kon op het kopje het feest beginnen. Gerard de Groot sprak met het record international... die volgende week nog zijn laatste klus heeft in de playoffs. Voor de Nooier was het in alle opzichten een feestdag.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 En, uh, maar vanaf eigenlijk, uh, het moment dat we uit de kleedkamers gingen naar de rust, hebben we ja, de, de passie gehad. En uh, hebben we de energie kunnen brengen die nodig is om uh, onbelangrijke wedstrijden te winnen. En uh, ja, een aantal spelers zijn opgestaan, denk ik ook uh, dit weekend. Jaap Stokman met de shootouts. Waanzinnig uh, hoe hij uh, ja, zijn doel daar verdedigde. Dus uh, toch wel een beetje aan Jaap ook te danken dat we uiteindelijk doorgingen. En uh, ja, vandaag was het denk ik echt een uh, team-effort. Dat is in de euforie van dit moment, Teun. Ja. Wil ik proberen toch even terug te kijken, ook een beetje naar jouw carrière. Ja. Um, en dan um, vroeg ik net, het zit erop, ben je, ben je opgelucht dat het nu voorbij is aan één kant?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 En uh, nou, als club sluiten we nu hier, uh, hier zo af. En, uh, ja, ik, ik heb van, van al die grote toernooien en al die teams zo, uh, zo genoten. En uh, ja, uiteindelijk uh, de afscheidswedstrijd zometeen op 23 juni zien we heel veel van dat soort spelers, uh, spelers terug. En, uh,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 Bij Bloemendaal heb je zelf de beslissing ten, genomen om te stoppen. Ja. Bij het grote Oranje, het Nederlands zelfs, was het bijna iemand anders die beslissing nam. Hè? Ik denk even terug aan, die, ja. aan dat dieptepunt in jouw carrière, denk ik. Uh, uh, januari vorig jaar. Ja, dat, maar dat, dat is ook alweer uh, het mooie van sport. Je hebt waanzinnige hoogtepunten, hè? zoals nu hier de, de EL die je wint... En, uh, maar in een, in een carrière, en zeker van 20 jaar, daar, daar zit natuurlijk ook dieptewunten. Ik, ik viel af vlak voor Atlanta in 1996, maar kwam er toch weer bij. Nou ja, ik viel inderdaad af voor, uh, uh, vlak voor Londen, maar kwam er toch weer bij. Ja, die, uh, ja, die achtbaan, om het zo maar uh, te noemen, die hoort, bij, uh, die hoort bij sport en die hoort bij topsport. En, uh... Ja, ook, ook, ook, ook dat soort dingen, die hoogtepunten, maar ook die tegenslagen... Ja, die, die, die hebben me toch een beetje, denk ik, gevormd tot uh, degene die ik nu ben. Hoort dat ook een beetje bij Teun de Terugvechten? Uh, nou, ik denk dat het... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk uh, iets wat essentieel is ook om... Uh, ja, om op het hoogste niveau te, te kunnen acteren. En... Uh, ja, van je tegenslagen kan je ook ongelooflijk veel, veel leren. En uh, ja, is, is, is het aan jou eigenlijk om eens even heel erg goed in de spiegel te kijken. Van uh, oké, okay, wat kan ik beter doen? En uh, hoe uh, ga ik uiteindelijk mezelf uh, uh, um, ja, maximaal voorbereiden of uh, het beste uit mezelf halen? En uh, ja, dat is natuurlijk iets wat ik nu uh, met mijn eigen bedrijf zal gaan doen. Uh, maar uh, dat valt natuurlijk een beetje weg als uh, actief speler. En uh, ik, ik weet dat ik dat ga missen. Ik bedoel, ik zou, ik zou liegen als ik, uh, als ik zou zeggen dat ik het oké okay zou vinden. Heb je alles uit je talent gehaald? Denk je zelf? Nou, ik ben natuurlijk altijd ongelooflijk kritisch geweest op mezelf. En uh, ja, je, je hebt altijd weer zoiets van, nou, ik kan misschien, had misschien iets meer zus. Of had misschien iets meer, uh, iets meer zo. Uh, dat zal misschien wat rust brengen. Want dat, uh, dat is er natuurlijk nu niet meer. En ik was natuurlijk altijd weer bezig met die volgende wedstrijd. En wat, wat, wat moet ik daarvoor doen of wat moet ik daarvoor laten... om uiteindelijk het beste uit mezelf te halen. Maar uh, ja, dat, dat gaat misschien ook wel wat, uh, wat rust brengen. Dat was Teun de Nooier in de playoffs volgende week. Strijd Bloemendaal om de derde plaats tegen Kampong. Dan moet het startbewijs voor de Eurohockey League... van volgend seizoen worden veiliggesteld. Ik bijna tien over half elf bij NOS langs de lijn. En uiteindelijk kwam het allemaal toch nog goed. Voor trainer John van der Bron. Zijn Anderlecht sloot de reguliere competitie af als koploper. maar begon dramatisch aan de play-offs. Een onderling duel met concurrent Wagen moest de beslissing brengen. Anderlecht mocht niet verliezen. Leijen misschien een voorzet, tweede paal, Nasus kan kopen en de goal van Jens Naases Het is te 1 voor Sulte -Waargem. Jens Naases kopt die bal voorbij, Silvio Proto. Een gestroomlijnde aanval van Sulte -Waargem. En daar is de goal die de West-Vlamingen op dit moment de titel oplevert. En Ander ligt nu met een groot probleem. Biljan nu trapt die bal, wijkt over, goal! Afgeweken en Biljan trapt die bal erin, daar is al de voor Lucas Pilia en de voorsprong van Zultenwaardigen. Hij heeft z'n paarden niet op het veld gestaan. En Pilia trapte die bal rechts rond de muur Een golf, een tsunami aan opluchting door het Van der Stokstadion hier. Zultenwaardigen. hoe moet ik zeggen, kansen zijn er ook niet geweest. Olala, Kouillaté krijgt een rode kaart. Ja, Kouillaté krijgt een rode kaart omdat hij daar veel te hard doorging. Openasus met twee voeten vooruit en speelde wel de bal. Maar anderlijk moet hij in het slot. Met een man minder. Rood voor Kouyaté. Kim kijkt naar de klok. Het is nu het einde van de wedstrijd. Anderlecht is dan toch kampioen 2013. Maar de... Ontlading verraad, wat een spanning, wat een stress er op deze wedstrijd heeft gezeten. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, dat waren de Belgische collega's vanmiddag bij Anderlecht tegen Zulte Waregem. als greus, onze correspondent. Goedenavond, je was erbij, een tsunami van opluchting. Wat een mooie zin is dat, zeg. Hoe was de sfeer in het, hoe was de sfeer in het stadion allemaal? Ja, kijk, de sfeer was geweldig, hè? want uh, Anderlecht had opgeroepen aan de fans om hen naar de titel te roepen. Dat was wel nodig, want um, in feite was Zulte de, de betere ploeg vandaag. En uh, dat hebben de fans gedaan. Ze hebben Anderlecht naar de groep. Je weet, met een gelijkspel was Anderlecht al zeker van de 32e titel. En dat is er uiteindelijk voor gekomen. Ja, toch wel. Uh, het was een, een, een mooie ontknoping. Hoe dicht was Zulte Waregem nu, uh, voor jouw gevoel, bij de landstitel? Ja, eigenlijk veel dichter dan Anderlecht. Uh, ze stonden voor uh, met 0-1 op zeker ogenblik. Ze waren de betere ploeg. Maar ze hebben de pech gehad dat Anderlecht, met, zoals je net hoorde... met een afgeweken vrijschop, toch kon gelijkmaken. Maar tot aan het einde van de wedstrijd waren ze beter. Bovendien kwamen ze tegen tien te staan. Anderlecht kreeg een rode kaart. En het was dus bibberen voor John van den Brom tot de laatste minuten. En in feite was in die ene wedstrijd, was Waringen wel de betere ploeg. Maar ja, dat telt niet, hè, met afrekening. Ja, het was een prachtige ontknoping, ook voor trainer John van den Brom natuurlijk. Racht aan die vroeg hem in het feestgedruis naar zijn verhaal. Ja, geweldig. Ik, uh, ik, ik heb hier een uh, eerste jaar als coach ja, zoveel, uh, zoveel meegemaakt, zoveel positieve indruk uh, meegemaakt met, uh, bij, een, bij een topclub, een absolute topclub. Uh, belangrijk dat je goede spelers tot je beschikking hebt, dat je daar net als bij Ado, en net als bij Vitesse uh, met de spelers een hele goede band uh, in een hele korte tijd hebt opgebouwd. En het belangrijkste natuurlijk succesvol bent, uh, bent geweest. En als je dan vanmiddag kijkt met de ontlading hier die, uh, die plaatsvindt bij alles en iedereen, dan zie je dat we echt één zijn. En daar kun je dan op afstand wel het meest van genieten. Heb je hem zitten knijpen nadat jullie afkwamen? Ja, tuurlijk. De, de laatste seconden, de minuten van de wedstrijd, dat, was, uh, ja, dat is niet zo moeilijk. Je komt met tien man te staan. Een bal goed vallen of niet goed, dat kan al heel snel gebeuren. En, uh, maar ja, ik denk dat we met name de laatste fase ook bijna niks meer weggegeven hebben. Maar het was wel uh, billenkrijpen. Speel je een beetje toneel ook? Want je ging als een meeste keer in die druk Was dat ook om de ploeg misschien uh, iets te bezorgen? Er ah, is geen toneel. Ik ben wie ik ben. En, uh, je nam een risico, had moment, ik het idee. Op het moment dat je, ja, maar ja, risico hoort bij het vak van trainer. En uh, alles doen om te winnen. En als dat op dat moment gevraagd is en nogmaals, dus niet gespeeld, dan, uh, dan doe je dat. En dat komt als. Uh, ik ben geen acteur. Dat weten jullie. Ik, uh, ik, uh, ik doe wat ik, uh, wat ik denk dat ik moet doen en uh, dat uh, wat in mij opkomt, en, ja, maar soms heeft de ploeg ook iets nodig om, uh, om daar overheen te komen. Je hebt gemerkt ook hè, dat dit een topclub is, op een gegeven ja. moment stonden de boze mensen op het trainingsveld, dat kennen we wel in oh, Nederland. We hebben daar geen aandacht aan gegeven. Maar, ja, goed, maar op, er stond op een gegeven moment druk op, laat ik het daarop houden. Tuurlijk, maar bij Anderlecht, net als bij Ajax, net als bij PSV, net als bij Feyenoord staat altijd druk. En dat heb ik nu, als, als coach heb ik dat voor het eerst meegemaakt en, dat is ook leerzaam voor mij geweest, dat, uh, dat je in de toekomst daar uh, denk ik ook voor jezelf wat makkelijker mee om kunt gaan. Kun je je ook voorstellen dat als je kampioen van België wordt en met jouw uh, staat van, van dienst, dat je op een gegeven moment bij een echte hele grote club terechtkomt. Zonder Anderlecht ander tekort te willen doen. Je snapt maar, maar ik, ik bedoel. Zit, ik zit aan, al bij een hele grote ploeg. Toch tekort. Ik, ben, uh, ik ben al, uh, al twee keer en na één jaar uh, vertrokken. Ik heb steeds gezegd, dat gaat nu niet gebeuren. Ik zit hier met. Uh, met alle plezier en alle liefde. En we gaan nu bouwen hier. Met elkaar aan een nieuwe ploeg. Er zijn een aantal jongens die willen vertrekken. Die gaan vertrekken. Dat is ook weer een uitdaging. Wat wij dit straks op de radio brengen? Waar ben jij dan ergens? Ik denk ergens aan de drank. Dat denk ik ook. Ja, mooi man. Amos Greus in België. Hij zegt het over dat er veel spelers hebben aangegeven te willen vertrekken. Hoeveel gaan de weg dan? Ja, dat zullen er toch een vijftal zijn. Je zit met de verdediger Kouyate, die staat centraal naast Nuitink... Die uh, kan naar Engeland, maar die moet eerst een Belgisch paspoort hebben. Uh, want die, is nog, uh, die heeft nog een Afrikaans paspoort. Maar hij zou eventueel eerder naar Rusland kunnen. Dus het zou kunnen dat hij weggaat. Dan heb je in het offensieve compartiment heb je Suarez. Die was eigenlijk verkocht aan een ploeg uit Moskou, maar die had knieproblemen. Maar die heeft de laatste weken getoond dat dat voorbij is. Dus die Suarez Argentijn zal misschien vertrekken. Dan heb je de Spits, de Congolese uh, Djemersin-Bokani. Daar is nogal wat belangstelling voor. En dan heb je Tom de Sutter, dat is wat de invallerspits, die gaat naar Club Brugge... Ja, en uh, dan zijn we bijna rond. En dan heb je nog Jovanovic, dat is zo'n beetje de spits op retour. Die zou een nieuw contract krijgen bij titel. Maar ik uh, heb daar toch wel vraagtekens bij. Dus laten we zeggen dat het toch van der Brom er voor de opdracht staat om een nieuwe ploeg met vier, vijf spelers te bouwen. Ja. Dus hij weet ook nog niet op dit moment wie er in de plaats gaan komen van die vertrekkers. Nee, nou goed, dat gaan we dan zien. En dan uh, zien we in het nieuwe seizoen wat ze te zoeken hebben in uh, eventueel die poolfase van de Champions League, als ze dat uh, gaan halen. Oh nee, daar mogen ze rechtstreeks naartoe, geloof ik. Uh, Zij mogen nog dit jaar rechtstreeks ja, in. Mag ik nog één detail zeggen? Ja, Robert, heel kort. Wat, wat heel goed lag bij de Belgen, dat van de Brom stelde zich eigenlijk zwak op door te zeggen: Ja, ik weet niet wat het is als trainer, een titelstrijdje. te hebben dan horen zeggen. Hij stelde zich daarmee zwak op, want de spelers wisten dat wel al van de vorige jaren. En dat, kijk, met zo'n zinnen scoor je wel in België. Mm -hmm, bij deze, goed. Dat heeft hij dan goed gedaan. Dankjewel uh, voor nu, allemaal. We gaan naar uh, Engeland, naar Arjen van der Horst. Dat was de laatste speeldag in de Premier League. Het afscheid van Sir Alex Ferguson. De manager van United kondigde eerder deze maand zijn vertrek aan. En dan vorige week al afscheid van zijn eigen publiek. Nou, vandaag uh, sloot hij zijn carrière dan echt af. 1500ste wedstrijd, geloof ik, hè, tegen West Bromwich Albion. Arjen, 1500, ja. precies. Ja, ja ongelooflijk ja. getal. Ja, niet te geloven. Was het een afscheid in stijl? Nee, dat we oh. niet, want uh, West Bromwich verpeste het feestje voor Ferguson een beetje. Al was het voor de neutrale toeschouwer, zal ik maar zeggen, wel een feest om naar te kijken. Er gebeurde namelijk nogal wat. Iets wat we eigenlijk ook zelden zien met het United van Ferguson. Dus echt een hoogst ongebruikelijk einde. De ploeg kwam in de eerste helft op 3-0 voor, mede door een doelpunt van de Nederlander Alex Butner. Werd het toch nog even spannend toen het 3-2 werd. Maar Van Persie scoorde weer. United liep vervolgens uit naar 5-2 in de tweede helft. Zou je denken, dat wordt een passend einde voor Sir Alex. Maar in de slotfase scoorde West Bromwich nog drie keer. En dat was ook de eindstand, 5-5. Ja. Jongen, jongen, uh, United was al zeker van de Champions League. Stadgenoot City ook. Hoe is het met de anderen gegaan? Ja, Chelsea was vorige week ook al zeker, dus dat is de nummer drie. Dus de vierde en laatste ticket, daar ging het om vandaag... werd het Arsenal of toch Tottenham Hotspur. Nou, Arsenal ging die laatste wedstrijd in als vierde geplaatst... met één puntje meer dan de Spurs. Ja, en Arsenal won met 1-0 van Newcastle. En dat was dus genoeg voor de kwalificatie. Ja, en wie had dat gedacht, hè? Arsenal had een zeer slechte seizoenstart. In maart stonden ze nog zeven punten achter, achter de Spurs... Uh, Arsenal trok vervolgens een eindsprint van de laatste tien wedstrijden in deze competitie. Wonnen er acht, speelde twee keer gelijk. Genoeg dus om als vierde te eindigen. En dus, die laatste ticket gaat naar Arsenal. Even van het trainersfront. Uh, Carlo Ancelotti van Paris Saint-Germain heeft gezegd van, uh, de, tegen de clubleiding. Mag ik alsjeblieft weg? Want ik wil bij Real Madrid aan de slag. Bij Real Madrid werkt José Mourinho. En dan kom ik bij jou. Want dan is de vraag natuurlijk of uh, er al geruchten zijn. Sterke geruchten dat Mourinho terugkeert naar Chelsea. Nou die geruchten die, die zijn er al weken. En als we de Britse kranten mogen geloven. Is die deal tussen Chelsea en Mourinho al voor 80% rond. Benitez de huidige koos van Chelsea. Ja, die zei het vorige week al bij de persconferentie. Zonder zijn naam te noemen. Hè. Mourinho's naam verkondigt hij dat iedereen wist wie deze zomer... Naar Stamford Bridge zou komen. Zou ook niet ja. echt een verrassing zijn, want Mourinho heeft al ja, ontelbare malen laten weten dat hij graag terug wil naar Engeland. Ja, dan is de hele top 5 bij een nieuwe trainer? Top 3 krijgt een nieuwe trainer. De top van de top 6 krijgen de vier nieuwe trainers. Vier, de ja. hele top 3. Dus Ferguson weg. Uh, Mancini van Manchester City werd afgelopen week ontslagen. Ja, van Benitez wist wel dat hij een tussenpaus was bij Chelsea. Ja, en als je afgaat op de boekies, de wetkantoren... Wordt het een uh, heel spannend seizoen. Uh, toen bekend werd dat Ferguson zou stoppen... stegen meteen de kansen van de andere grote clubs. Ja, en die kruipen wat naar elkaar toe. En je weet het, de boekies hebben altijd gelijk. Oké, okay, dankjewel. Daar hou ik je aan. Uh, Arjen van der Horst in, uh, in Londen over het Engelse voetbal. Tot slot, zijspancrosser Etienne Baks. Hij heeft zondag in Oekraïne de Grand Prix van Tjernivtsky gewonnen. Baks werd samen met zijn bakkenis Kaspar Stupelis uit Letland tweede in de eerste manche. Maar hij was onweerstaanbaar in de tweede onloop. Etienne, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Dat was een, een, een, een mooie fruitband, zullen we maar zeggen, en al die blessures. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, Het was, was super mooi. Hadden we zeker niet verwacht van tevoren. We hebben natuurlijk wel heel erg naar deze wedstrijd uitgeleefd, maar uh, ja, dit hadden we niet verwacht, nee. Nee, ik kan me iets bij voorstellen. Even teruggaan. Je bent, uh, wanneer was het ook weer? Half maart zwaar uh, gevallen. Intensive care ja. gelegen. En nou ja, en kijk waar je nu staat. Uh, een grotere verrassing uh, was niet mogelijk, denk ik. Nee, nee, nee, klopt. Uh, ik zou, normaal gezien uh, heeft de dokter tegen mij verteld uh, in het ziekenhuis... Van, uh, dat ik het rustig allemaal houden tot aan deze Grand Prix. Dus het zou er nog om me gehangen hebben, of dat we hier aan de start zouden verschijnen. Maar uh, ja, de, de, de, het liep in één keer zo goed. en uh, Ik kreeg groen licht van het ziekenhuis. En, uh, ja, ik ben twee weken geleden weer kunnen beginnen met training. En, uh, en met de motor weer uh, naar rijden. Dus, uh, en, en sindsdien is het eigenlijk heel vlug gegaan. Wat was er ook weer aan de hand? Wat had je allemaal? Uh, Binnen gescheurd. Uh, long gescheurd. Uh, Milt gescheurd. En uh, hier door de midden. Ja, en twee maanden later ben je weer uh, zo goed dat je een Grand Prix kan winnen. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ik sta er zelf ook van te kijken hoor. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Heb je pijn gehad? Uh, nee, ik heb eigenlijk geen pijn meer van, uh, van binnen niet. Ja, natuurlijk, uh, ik ben nog wel steeds hard aan het werken aan de conditie en aan de spierkracht. Want uh, ik ben in, uh, in die twee weken ziekenhuis en ben ik 12 kilo afgevallen. En uh, ja, dat duurt natuurlijk even dat het er allemaal bij is. Maar uh, ja, het gaat elke week beter en ik voel, uh, ik voel de vooruitgang. Um, ken je dan, als, als je zo'n crash hebt gehad, hè, ken je dan uh, angst of zo? Nee, nee. daar hebben ze mij al veel over gevraagd de laatste weken. Maar nee, we zijn, uh, ja, uh, we zijn in zwaar gaan trainen de eerste keer. En uh, we hebben meteen een double jump genomen van 30 meter in de tweede ronde al. Om meteen het vertrouwen terug te hebben. En, uh, ja. Dus het was meteen terug en geen angst gehad. Ja, het is niet te geloven. Vandaag had Daniel Willemsen ook zijn rantrain gemaakt. Ook na een zware crash. Hoe is het met hem gegaan eigenlijk? Ja, die had iets minder, uh, iets minder geluk. Uh, in de eerste meis hadden ze hadden technische problemen. En uh, hebben ze later de match nog kunnen hervatten, maar uh, ja, ze zijn wel uitgevallen. En uh, in de tweede match uh, hebben ze constant uh, de eerste drie, vier rondes ons gereden op de tweede plaats. Maar uh, kon het tempo denk ik toch nog niet helemaal bijbenen en zijn toen, toen uh, teruggezakt naar de vijfde plaats. Hmm. Heb je wat aan elkaar? Als je, uh, je hebt, jullie hebben allebei hetzelfde meer en meer meegemaakt. Ja, klopt, maar uh, van de andere kant zijn we ook nog steeds concurrenten van elkaar en... Uh, ja, ik weet niet hoe wij de voorbereidingen getroffen, zeg maar. En uh, hij weet het ook niet van mij, dus uh, nee. Uh, we hebben eigenlijk niet veel aan elkaar, wat dat betreft. Uh, nee. nee, maar het kon zijn dat als je elkaar tegenkomt, dat je het daar toch even over hebt. Ja, we hebben het al over, met elkaar over gehad, wat, wat we meegemaakt hadden. Dus uh, dat wel, en we kunnen het samen nog wel goed overweg. Hm. Maar het is niet zo dat wij uh, gaan vertellen hoe, hoe we zo snel mogelijk weer uh, topfit op de motor kunnen nee. zitten. nee. Nou is het vaak zo bij topsporters dat als ze terugkomen van een zware blessure... dat ze dan later zeggen van eigenlijk ben ik er sterker uitgekomen dan ik daarvoor was. Heb jij het gevoel dat dat nu bij jou ook uh, uh, zo is? Ja, doordat de mensen denken... ja, Ik heb ook wel een beetje dat gevoel. Ook omdat de mensen denken van ja, nu gaat het nog lang duren voordat ze weer topfit zijn. Dat wil je echt laten zien dat je het toch kunt. En, en zo vlug mogelijk weer paraat staat voor een Grand Prix te winnen. En dat wil je dan gewoon heel erg laten zien. En ik denk toch wel dat het sowieso motiveert. En uh, ja, ik denk, ik denk wel dat het klopt. Ja, dat je sterker uitkomt na een blessure. En nu? Ja, we zitten nu nog uh, op de baan in Oekraïne En uh, we wachten tot morgen. Morgen uh, hebben wij het vliegtuig terug naar Nederland. Om toch uh, samen met mijn eigen trainer uh, nog wat trainingen te doen. En dan uh, ja, komend weekend hebben we uh, weer een Grand Prix in Duitsland. Heel veel succes in de aanloop naar die Grand Prix in Duitsland. Dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Max was dat? U hoort de eindtune, dat is uh, wat vroeg, maar dat heb ik u eerder deze uitzending al uitgelegd. Er is om 11 uh, uur een persconferentie in verband met de twee lichamen die zijn gevonden bij Koten. Een persconferentie van de politie Utrecht. Een persconferentie waar wij uh, met de verslaggever natuurlijk bij zijn, die we live gaan uitzenden om 11 uur. Daarom het nieuws van 11 uur, iets eerder dan 11 uur. En na die persconferentie het oog met Kees Grimbergen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond. Vandaag de dag de macht. Zijn dat nog steeds de wereldleiders en regeringen? Villa VPRO gaat op zoek naar de nieuwe machthebbers. In the past I ik this the gang of four. Zoekmachines, online platforms. Ze krijgen steeds meer invloed op het collectief bewustzijn. Ja, ik denk dat ze bij de CIA ook groelen. Wie bepaalt wat op internet? En wat is de prijs van sociale media? Facebook's mission is to give people the power to share... in order to make the world more open and connected. De opkomende macht van mediatechnologiebedrijven. Morgen vanaf half vier in Villa VPRO. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de tenor Rolando Filazon, die op 12 juni verdieert... ter gelegenheid van dienst 200ste verjaardag. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.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 Over enkele minuten geeft de politie een persconferentie... na de vondst van twee lichamen in Koten bij een grote afvoerbuis van een sloot. Een wandelaar die de lichamen had gevonden, sloeg vanmiddag alarm. De politie kon niet bevestigen dat het gaat om de lichamen van kinderen. De moeder van de twee vermiste broertjes Julian en Ruben... is persoonlijk door de politie ingelicht dat er in koten twee lichamen zijn gevonden, op zo'n tien kilometer van de plek... waar op 7 mei het lichaam van de vader van de jongens werd gevonden. De politie heeft de hele avond naar sporen gezocht... in de omgeving van de vindplaats in Koten. Justitie spreekt tegen dat een Chinese asielzoeker... in een detentiecentrum in Rotterdam is mishandeld. De directeur van de dienst Justitiële Inrichtingen... ontkent tegenover de NOS ook dat er een oproer is geweest in het centrum... en dat mensen daarop in een isoleercel zijn gezet. De directeur zegt dat de man uit Guinea... op eigen verzoek in de isoleercel is geplaatst. Hij gaf daaraan volgens justitie de voorkeur boven een normale cel... De asielzoeker liet gisteren aan de NOS weten dat hij is geslagen... en dat hij door een tiental gemaskerde mannen in een isoleercel was gegooid. Internetbedrijf Yahoo gaat voor 1,1 miljard dollar een bloggerswebsite overnemen. De raad van bestuur van Yahoo heeft ingestemd met de aankoop van bloggerssite Tumblr... melden de BBC en de Wall Street Journal. Tumblr beheerst naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen blogs... met ruim 50 miljard berichten. Volgens de Wall Street Journal blijft Tumblr na de overname... als een zelfstandige onderneming opereren. De Europese Unie wacht nog met het labelen van producten... uit de bezette westelijke over. Volgens de Israëlische krant Haaretz is dat op verzoek van de Verenigde Staten. De EU wil dat de consument kan zien of een product... in bezet Palestijns gebied is gemaakt. Nu staat op veel van die producten meet in Israël. Brussel zou deze week een voorstel doen. Dat is nu uitgesteld tot eind juni, meldt Haaretz. Het weer... Vannacht neemt de bewolking toe. In Zuid-Limburg vallen enkele buien. In het westen mogelijk wat motregen. Morgen overheerst de bewolking en valt van tijd tot tijd regen. Het wordt rond de 15 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig... en de middagtemperatuur kan nog enkele graden lager uitkomen. Dit was het NOS-journaal.